6 uur. Dit is Carolijn Bari met het nos -jok. rechter binnen vier weken een pand in Utrecht verlaten. De stichting heeft al sinds 2015 geen huur meer betaald. De betalingsachterstand loopt inmiddels in de tonnen. De stichting van de moskee en de eigenaar van het gebouw hebben al een paar keer voor de rechter gestaan over de betalingen. De imam van de moskee zegt dat de stichting in beroep gaat en dat de gebedsdiensten in de moskee gewoon doorgaan. De Utrechtse moskee is al eerder in opspraak gekomen... Minister Ascher zei dat kinderen er worden vergiftigd met zieke denkbeelden. De onderhandelingen over de brexit zitten muurvast. Het vertrek van de Britten uit de Europese Unie gaat heel lang duren, zegt Michel Barnier, hoofdonderhandelaar namens de EU. Volgens hem is er op geen enkel terrein vooruitgang geboekt. De Britten zeggen dat Brussel niet flexibel genoeg is, terwijl de EU vindt dat de Britten niet voldoende vaart maken. De onderhandelingen moeten in maart 2019 klaar zijn. Voorlopig wordt het tempo van de onderhandelingen niet opgevoerd. In de VS worden een half miljoen pacemakers teruggeroepen. De beveiliging van de apparaat is niet op orde. Daardoor is de vrees dat hackers de batterij van de pacemaker... snel kunnen laten leeglopen of het hartritme van een patiënt aanpassen. Dat kan levensbedreigend zijn. De patiënten kunnen de pacemaker bij hun arts laten updaten. Thomas Marzinski heeft de twaalfde etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. De pol van Lotto Soudal reed 25 kilometer voor de finish weg van de groep koplopers. Marzinski won vorige week ook al een etappe in de Vuelta. Chris Froome had problemen. De leider in het algemeen klassement had materiaalpech en viel vervolgens met zijn reservefiets. Het weer, vanavond klaart het steeds meer op en vannacht kan het mistig worden... Morgen meer ruimte voor de zon, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt zo'n 20 graden. In het weekend blijft het lichtwisselval. Dit was het. CFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits in de Randstad, vooral het zwaartepunt rond Amsterdam vanwege de afgesloten A10 West. Dit zijn de uitschieters. De A2 Utrecht Amsterdam voor Amstel Business Park, een vertraging. De A4 Den Haag Amsterdam voor knopen te Nieuwe meer, 20 minuten extra. De A9 Diemen Amstelveen, daar knoopend Hodendrecht 5 kilometer, een half uur vertraging. De A10 Zuid in beide richtingen bij Amsterdam, veel vertraging, vooral richting Zaanstad. Daar rijdt het langzaam tussen Osdorp en Schellingwoude, over 12 kilometer. De A15 Gorkum Rotterdam bij Hardingsveld Giesendam, een kwartier vertraging. En een auto met pech op de A27 Almere Utrecht, tussen Utrecht Noord en knooppunt Lunette, 3 kilometer.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 chang <muchas> chang le na wa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 Got the power of your soul. Seguirás que no te nombre nunca más Amores, amores, si dejaste de quererme no hay cuidado que la gente de eso no se entregará Llegado con decir que una mujer cambió mi suerte se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir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 Al beso de tu boca yo me vi amor de mis amores, treinta mía. que hiciste que no puedo conformarme sin poderte consentar ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero cuando conseguirás que no te nombre nunca más ah. amor de mis amores, si dejaste de quererme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 nog aan de kant van de kant van de kant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 GFM Zon Zee, Zandvoort en Zomerhits Avec moi suis me, pas suis me, pas me, me, me, me, la